Die klaagde bij haar vriend en hij huurde daarop de jongen uit Kapellen in. De jongen was al vaker met politie en justitie in aanraking geweest. De Tweede Kamer praat donderdag met staatssecretaris Zijlstra over de langstudeerboete. De meerderheid van de Kamer wil dat de staatssecretaris de boete opschort per 1 september. Maar Zijlstra houdt voet bij stuk. Hij zegt dat de Kamer eerst maar moet aangeven waar het geld dan vandaan moet komen. De langstudeerboete is 3000 euro en treft studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen.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 Edith Bos stond toevallig naast de man en zag hem gooien. In de reactie daarop gaf ze, hem een, gaf ze hem een forse duw. De 34-jarige man moet terecht staan voor het verstoren van de openbare orde. Het weer vanavond droog en opklaringen. Morgen opnieuw zomers warm. Met gemiddeld 25 graden. In de loop van de middag kans op enkele buien. De rest van de week minder warm. Dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat voor de Afrit Bunschoten 4 kilometer. A15 vanuit Europoort tussen Rozenburg en Spijkenisse 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. En de A15 Gorkem richting Rotterdam bij Sliedrecht West 6 kilometer door een ongeluk. Ook daar is de weg weer vrij. Tot zover de verkeers.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 We denken als ze slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ik in de slapeloze nachten, weet je staan in de daad. Sono come licht bakken in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. Zo'n drang naar morgen, daarom ik dichtbij Denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen.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 The sky it's the forture of just Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Rood is al, het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde, van weleer, blijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug. Beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daarom.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 mi gente le pido que mi alma no descanse cuando la muerte se trate mi cielo a dios le pido Todos los días a Dios le